8 uur na net wel met het NOS-journaal. De burgemeester van Moskou, Sergej Sobyanin, lijkt verzekerd van de nieuwe termijn. Dat blijkt volgens Russische media uit de twee exit polls direct na het sluiten van de stembureaus na de burgemeestersverkiezing. Sobyanin zou ongeveer 53 procent van de stemmen hebben gekregen. Daarmee heeft hij zijn rivaal Alexei Navalny verslagen. Sobyanin is de kandidaat van de partij van president Poetin... die beschuldigde Navalny geregeld van corruptie. Als Sobyanin meer dan de helft van de stemmen heeft gehaald... is er geen tweede ronde nodig. CDA-leider Sibrand Buma zegt dat het kabinet er blijkbaar geen zin in heeft om ervoor te zorgen dat het ook in de Eerste Kamer kan rekenen op een meerderheid voor zijn plannen, zoals het pensioenplan. Dat zei Buma in het tv-programma Jinek. Buma reageert op de oproep van werkgeversvoorman Wintjes aan de Eerste Kamer om in te stemmen met het pensioenakkoord en er geen politiek spelletje van te maken. Volgens CDA-leider Buma kan het kabinet beter zijn plannen veranderen, anders wordt de impasse in de Senaat steeds zichtbaarder. De Verenigde Staten bereiden een aanval voor op Syrische doelen die 72 uur gaat duren. Dat zeggen anonieme legerofficieren tegen de Los Angeles Times. Dat is een grotere operatie dan eerst het plan was. De Amerikanen willen beginnen met raketbeschietingen, gevolgd door een nieuwe reeks op doelwitten die in eerste instantie zijn gemist of niet zijn vernietigd. Daarna komt er een duidelijk signaal dat de Amerikanen klaar zijn. De Voedsel- en Warenautoriteit gaat morgen bekijken of een discotheek in Arnhem geen regels overtreedt bij het houden van haaien in de zaak. Er zwemmen in discotheek La Catleia twee bandluipaardhaaien rond. In principe mogen zulke kleine haaien in Nederland worden gehouden, maar dan moeten de leefomstandigheden wel kloppen. De Partij voor de Dieren heeft daar kamervragen over gesteld. Het weer. Aan de kust nog een bui. Mogelijk met onweer. Vannacht mogelijk mist. Overdag enkele buien. Maar ook perioden met zon. Dat wordt zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig met veel stevige buien. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VPRO. NTR. Labyrinth. Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond en welkom bij Labyrinth. Het was een van de weinige wetenschappelijke argumenten om te blijven roken. Een sigaretje is goed voor het concentratievermogen. Maar ook hier heeft de tevreden roker een tegenslag te verduren. Want op termijn zal roken de aandacht blijvend en permanent doen verslappen. Ik vraag zometeen om uitleg. Een van die vele mooie gezichten in de zomer, zeevonk, waardoor het lijkt alsof de branding licht geeft. Een luisteraar wilde weten hoe je zo'n zeevonkavond kunt voorspellen. Over milieuvervuiling en CO2-uitstoot in China hoor je meestal alleen maar gruwelijke horrorverhalen. Arthur Mol is hoogleraar Milieubeleid in Wageningen en aan de Universiteit van Renming in China. En hij is nog lang niet wanhopig, hij is te gast. De zomer is nog lang niet voorbij, maar het schooljaar is wel al ruimschoots begonnen. Wat leren scholieren tegenwoordig eigenlijk over? De wetenschap bepelden het op een schoolplein in Tilburg. Ja, ik, uh, wetenschap is voor mij, als ik er goed over nadenk, denk ik bij mezelf, ja dat is een goeie. Um. Ja. Uh, wetenschap is voor is mij goed. mensen die uh, stoffies bij elkaar gooien en dan uh, komt er iets uit. Zoals een rookwolkje ofzo. Wetenschap is voor mij Albert Einstein. Dus dingen onderzoeken, want uh, je weet toch, wetenschappers die hebben ook uh, die uh, zonnestelsel ontdekt, toch? Wetenschap is voor onze toekomst. Dat klonk een beetje Noord-Koreaans, dat uh, wetenschap is onze uh, toekomst. Management en religie gaan we het over hebben. In het westen geen gebruikelijke combinatie. Taken, doelstellingen, productiviteit. Daar gaat het hier over. In veel andere culturen maakt godsdienst juist een essentieel deel uit van de bedrijfscultuur. En westerse bedrijven die zich in andere gebieden gaan vestigen... zullen zich daar wat in moeten verdiepen. Frans Dokman, hartelijk welkom. Ja, Jaren hallo. werkzaam geweest als manager in Nigeria. Volgende week een promotie op het onderzoek naar management en religie. Ja, Laten we beginnen in, in, in Nigeria, die tijd dat u daar uh, manager was. Manager van wat? Uh, ik werkte voor een uh, jood zwitsers uh, bedrijf, een handelsonderneming. Die had onder andere in Nigeria een uh, aantal uh, grote kantoren. Zowel in Lagos, toen de tijd, als over het hele land uh, verspreid. En um, wat was het moment dat u, dat u erachter kwam dat religie een, een kwestie was... waar je als manager in zou moeten verdiepen. Uh, er waren verschillende redenen. Uh, een van de redenen was wel... ik had allerlei boeken meegenomen om uh, in te stellen... op het samenwerken met uh, Afrikaanse collega's. En die uh, spraken dan... Uh, die boeken die hadden het dan over de cultuurschok. En voor mij was eigenlijk een van de schokken... van de waarde die in Nigeria aan religiewet werd, uh, werd gegeven. En dat was op verschillende manieren kon je dat tegenkomen. Uh, onderweg reizen met de collega's... Uh, hadden we het over, uh, over voetbal, over auto's, over vrouwen. Maar tot mijn verrassing... Ook ook heel veel over religie. Uh, dus dat was voor de mensen heel erg belangrijk. Er werd ook altijd gevraagd op maandag van B naar de kerk geweest. Uh, dus het leefde heel erg onder de collega's. Dat was één iets wat me al vrij snel opviel. Andere feit was dat uh, Nigeria bij Uistek een land is... waar uh, vrij veel conflicten zijn tussen uh, christenen en, en moslims uh, met name. Dat is eigenlijk uh, in de loop der jaren alleen nog maar erger geworden. Vooral nu in Noord-Nigeria. En dan merk je dat eigenlijk je organisatie geen afgesloten geheel is... maar dat het open is voor al die invloeden vanuit de samenleving. Dus als er een conflict was geweest in uh, Kaduna, dat was dan een stad in Noord-Nigeria... dan merk je dat ook als dan een conflict, uh, dan ging het wel eens heftig aan toe... en dan merk je de impact daarvan toch ook binnen jouw organisatie... binnen je kantoor in, in het zuiden van Nigeria, in Lagos. Dan was het niet meer gezellig op de werkvloer? Dan, dan was het niet, nee. uh, niet goed gewerkt? Nee, dan was, was, uh, de, de sfeer was uh, vrij gespannen... En en uh, de, de, de collega's, het werk ging gewoon door. Maar je merkte toch van, hé, hey, het, het, het, het loopt minder lekker. Uh, de samenwerking uh, werd, werd gewoon beïnvloed door dat soort spanningen. Dat is meteen de kern van de kwestie. Laten we zo meteen een, een soort korte cursusmanagement... In, in gelovige gebieden uh, uh, samenstellen. Maar wat was toen het volgende wat, wat in uw leven gebeurde? Want u was daar manager. U, u zag van, hé, hey, dit is anders leidinggeven dan, dan in Nederland. Ja. Wat bent u toen gaan doen om, om uiteindelijk tot deze promotie te komen? Uh, nou, wat ik eigenlijk op dat moment in Nigeria direct zelf ben gaan doen... is uh, me wel verdiepen in, in de rol van religie. Uh, gewoon veel met mensen praten. Ook van hoe kijken jullie nou naar organisatie. En eigenlijk bleek mij uh, al heel snel dat uh, Afrikanen... Uh, ze bekijken de hele wereld, alle mensen, uh, alles wat er gebeurt... bekijken ze door een bril van religie. Uh, dat is zowel in de politiek als in de sport... als in welke hoedanigheid ook, en ook naar werk toe. Uh, en dan uh, werd er bijvoorbeeld, uh, kon er wel eens gezegd worden... kijk, ik, ik weet niet, uh, bijvoorbeeld bij het voetballen... dan als ze een beter resultaat wilden hebben van hun voetbalteam... dan gingen ze uh, bijvoorbeeld naar een, naar een marabou. En dan probeerden ze daar uh, in contact te komen met, met, met de geesten. Nou, ik heb zoiets dergelijks... Nooit zelf bij, met bedrijf echt gezien. Alleen tijdens onderhandelingen bijvoorbeeld, kon wel eens een collega van mij zeggen van, hé, hey, de andere, je tegenpartij, probeert nu toch iets met, met magie, met de spirits op zijn hand te krijgen. En dan vroeg ik niet verder, en dat wilde ik ook niet weten. Maar ik ben wel pas echt me verder gaan, kijk, daar ben je zo druk aan het werk en het hoofdkantoor uit, uit Geneve vraagt ook gewoon performance. Dus je hebt niet altijd de gelegenheid om helemaal diep studieus in verder te gaan. Dat ben ik gaan doen toen ik in Nederland terug was. Dus u bent echt uh, godsdienstwetenschap Gaan doen? Ja, religiewetenschappen. Religiewetenschappen uh, zich gaan verdiepen in, in Afrikaanse religies. Mm -hmm. Misschien ook nog andere religies. Nee hoor, maar je hebt wel dat uh, ik heb nu gefocust voor mijn onderzoek op Ubuntu management. Dat integreert, integreert dan de religie en management. In tegenstelling tot westers management, waar je dan een afstand tussen die beiden hebt. Maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, Dharma management in uh, India. Dat is dan beïnvloed door uh, uh, uh, Hindoeïsme, Boeddhisme, Jainisme... Uh, je hebt in China heb je, uh, Guangxi management, waar oh, toch ook van gezegd wordt dat dat door Taoïsme uh, beïnvloed wordt. Dus. Uh, maar ja, maar, dat, dat, ik, uh, ja, maar ja, Guangxi maar. management is, is uh, vaak zeg maar aan bijna. Dat ja. is echt gebruik maken van uh, gewoon normale down to earth netwerken. En ja. probeer je zo goed mogelijk. Uh, hoe, zit dat, hoe is dat dan gerelateerd aan religie? Uh, omdat dat toch ook gaat over uh, de sociale rechtvaardigheid. Uh, over goede relaties hebben met andere mensen. En dat wordt toch ook weer religieus. Het verbaast mij ook. Hè? Ik had van Guangxi ook uh, de eerste aanzet ja. van... Hey, dat is juist geen religieuze vorm. Maar het bleek nader dan toch ook met Taoïsme verbonden te zijn. Dus ja. er zijn al heel veel theorieën vanuit verschillende culturen... die management en religie integreren. Ja. Zoals er hele, hele winkels vol staan met managementboeken. Dus er staan ja. er ook wel altijd een paar gelovigen tussen. Lijkt, lijkt me logisch. Um, laten we nou, nou eens wat bevindingen uit uw proefschrift in de praktijk gaan brengen. Stel, iemand begint een, een koekjesfabriek... In Nigeria, voor, voor uw bekend terrein. Ja. Die wil natuurlijk uiteindelijk dat er gewoon zoveel mogelijk koekjes voor zo min mogelijk geld worden gemaakt en dat die ook zo goed mogelijk uh, in, in de markt komen te staan. Ja. Hoe, hoe kun je daar religie bij gebruiken? Wat moet je dan doen als westerse manager met die religie in Afrika? Ja, nou in feite moet je vooral eerst zorgen dat het een goed bedrijf is uh, waar uh, gewoon commerciële en economische factoren een belangrijke rol spelen. Alleen. Dus het, de cijfers, het, het, doelstellingen, transparantie, meetbaarheid. moeten dus. moet er gewoon heel bedrijfsmatig, er moet er goed uh, beheer uh, gevoerd worden. Dat, dat staat buiten kijf. Alleen uh, een westerse manager die tegenwoordig uh, dus of naar Afrika of naar Azië toereist, die zal. Uh, er wordt vaak gevraagd aan managers dat ze een global mindset uh, moeten hebben. Dat betekent zoveel van een soort van. Wat, wat er in die andere cultuur, wat er bij die andere uh, cultuur leeft. En wat daar wat gelooft en wat daar belangrijk gevonden wordt. En dan zul je toch ook uh, alert moeten zijn op die religieuze factor. Uh, wat ik net al zei met bijvoorbeeld die sensitiviteit rondom conflicten. Dat daar in jouw uh, team dat daar een conflict kan doorwerken van buiten de samenleving. Maar ook dat er gekeken wordt naar jouw organisatie. Zijnde een koekjesfabriek. Die toch ook net zoals alles religieus uh, wordt gezien. Wordt ook de koekjesfabriek religieus gezien. Verbonden met uh, spirits, met ancestors. Uh, of om, het is een hele holistische kijk van op, een, op een organisatie. En dat, dat is dat... eigenlijk... Dat lijkt me voor een marketingafdeling belangrijk om te weten hoe, hoe ze jouw koekje zien of, of welk product je ook maakt. Ja, uh, bij een koekjesfabriek zou je dan moeten bedenken dat je in ieder geval zorgt dat de afbeelding op de uh, koekjesverpakking dat die niet uh, anti-religieus is of religieuze uh, vervelende gevoelens uh, oproept bij mensen. Ja, zo was er een westerse uh, hamburgerketen die wilde zich vestigen in Nepal en die had al een groot billboard opgehangen. Terwijl daar de koe heilig is. Ja. Dus, dus die mensen die, die gingen finaal uit hun dak. Ja, of er was een grote sportschoenenfabrikant. En die gingen in het Midden-Oosten een schoen op de markt brengen. Waarvan op de hiel uh, een symbool stond. Wat wel erg leek op het uh, Arabisch schrift. Het Arabisch woord voor, uh, voor Allah. Ja, Dat riep ook een storm van reacties op. Dus het heeft religie is een factor die heel praktische uh, uh, aspecten kent... tot wat ik net meer noemde die filosofische, religieuze uh, aspecten. Maar dan de werkvloer. Je wil mensen motiveren. Je, je wil dat mensen hun target halen. Tegelijk hebben die mensen die leven in een religieuze wereld... die bekijken alles uh, religieus. Hoe kun ja. je dan als manager die religie inzetten... om uiteindelijk gewoon lekker ordinair jouw westerse target te halen? Nou, je moet in, in ieder geval je moet niet veel aandacht. Dat klinkt een beetje gek bijna. maar Je moet aan religie de aandacht geven die het nodig heeft. Maar ook weer niet... Alles op religie gooien natuurlijk. Het is inderdaad zo gewoon dat targets moeten gehaald worden. Voor een multinational. Alleen je moet wel uh, uh, alert zijn. Dus bijvoorbeeld bij, uh, uh, bij de koekjesfabriek. Bij die verpakking. Of de, de, de, de, het aanname van personeel. Dat je niet van één... Etnische groepering, die meestal ook één religie uh, aanhangt, dat je daar alle mensen van aanneemt. Want dan krijg je, als je in de markt uh, bekend wordt als een bedrijf, wat alleen maar met bijvoorbeeld in Nigeria, die Ibo-christenen werkt, dan zal dat koekje misschien minder afzet uh, kennen in Noord-Nigeria. Uh, je moet er rekening mee houden dat je directieteam uh, een diversiteit kent. Uh, eigenlijk geldt dat ook voor. Want we hebben het nu over Afrika, over Nigeria. En we, we zetten het dan nog meer alsof die religie in, in, in die landen is. Maar dat is, datzelfde gaat gelden hier in, uh, in Nederland, voor Albert Heijn. Die zal ook rekening moeten houden dat een deel van hun afnemers uh, islamitisch uh, zijn. En die willen dat ook in hun werknemers, in, in, de, in de personeelsfeer terugvinden. En dat is ook in Nigeria. Moet je niet homogeen maken, maar heterogeen. Maar het, het moeilijke lijkt me wel, dat als je gelooft dat er een god is die verantwoordelijk is voor zo'n beetje alles... En je, en je maakt dat heel letterlijk... Ja. dan is die, die verminderde omzet niet het gevolg van iets wat je kunt oplossen... maar dat is gewoon de wil van Allah of, of de wraak van je voorouders. Of, ja, ja, ja. heel maar wat. Ja, scherp. Want ik had zelf ook wel eens van... maar is dit voor jullie dan een, een, een, een bedrijf nog? Of, en dan vroeg ik dan aan mijn collega's... is dit nu een bedrijf of is dit uh, een meer religieuze organisatie? En uh, ja, het, het blijft natuurlijk wel een, een bedrijf. En als je alles overlaat aan het soort laissez-faire en, en God grijpt wel, te, wel in. Ja, dan, dan, dan loop je ook uh, spaak natuurlijk. Dus, dus neem er kennis van, maar, maar niet te veel. Maar ook weer niet te veel, maar ook weer niet te weinig. Er is nu een zodanige scheiding tussen religie en management... en dat zit nog zo weinig in die, in die global mindset om daarop terug te voeren... Dat, dat, dat nu heel veel managers daar spaak op lopen. En in feite heel vaak niet realiseren hoe, hoe belangrijk dat is voor hun collega's. Maar hier in het Westen zie je uh, dat steeds meer managers op, op cursus gaan. En ik wil er ook weer niet een karikatuur van maken. Maar dat mm -hmm. wordt toch ook steeds spiritueler. De, de, er wordt wel eens op een matje gelegen of, of ja. wat, wat zen-meditatie ja. gedaan. Dat ja. is allemaal niet zo vies meer. Nee. Dus, dus in die zin zou je ook kunnen zeggen dat het Afrikaanse model... Naar Europa komt. Ja, of nou in ieder geval het Afrikaanse model ook uh, Europese of Westerse uh, varianten kent. Dat zou ik meer uh, willen zeggen. Ook hier zie je inderdaad met business spirituality en allerlei zingevingsprojecten binnen werk uh, dat religie en spiritualiteit ook voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen hier in het Westen heel belangrijk begint te worden. En met name in uh, Amerika, dat is toch net iets als een Westers land, maar toch ook daar heeft de religie veel duidelijker zichtbare plek in de samenleving en daar is voor twee derde van de werknemers vinden religie heel belangrijk en daar is echt wel ruimte voor gebeds. Uh, uh, er zijn gebedsruimtes, wordt rekening gehouden met het menu in de kantine. er zijn verschillende manieren waarop religie daar al veel meer een plek heeft in de, op de werkvloer dan hier in Nederland. Maar dat Zij... komt hier in Nederland waarschijnlijk ook wel. Zijn er westerse bedrijven die het geprobeerd hebben... om Ubuntu in te voeren? Uh, westerse bedrijven niet zo uh, direct. Uh, mijn promotieonderzoek dat gaat dan over de Wereldraad van Kerken... omdat daar een Afrikaanse directeur kwam... die zei, deze organisatie wil ik geleiden volgens Ubuntu Management. En uh, het was dan een kerkelijke organisatie... maar die kent ook heel veel culturen. De Wereldraad van Kerken heeft iets van... Nou, ik weet niet hoeveel denominaties en hoeveel culturen. Maar dat was eigenlijk ook tot nu toe het westerse, uh, ja, de westerse dominantie... die je bij heel veel uh, globale instituten uh, ziet, zoals bij de Wereldraad. Dat is aan, aan het veranderen. Dus de Wereldraad en de uh, United Nations, IMF. Ja, maar maakt allemaal wat, die... wat, was een, wat was een pregnant verschil? Een, een, een bedrijf dat Ubuntu wordt geleid? Waar, waar zie je dat aan als je daar binnenkomt? Uh, nou, of je, je ziet het niet meteen, maar uh, deze meneer Kobia bij de Wereldraad, uh, die, uh, die, die, die zei dus op een gegeven moment ook van nou, uh, is, is deze organisatie nu gebaseerd op uh, bedrijfsmatige principes of op religieus-christelijke uh, principes? En daar bleek toch dat de westerse medewerkers, die hadden zoiets van, ho ho. Uh, we zijn dominee, maar ook koopman. Die, die ging dan niet uh, die moet ging dan wel thuis. Werk blijven. Het moet wel werk blijven. Het moet ook gewoon winst gemaakt worden. Terwijl hij heel duidelijk uh, koos: van dominee en koopman zijn geïntegreerd, zijn uh, weer die holistische kijk. Het is, het is een fascinerend onderzoek. Ja. Elke manager die naar Afrika gaat of elders... die zou, uh, zou ja. in ieder geval de samenvatting moeten lezen, volgens mij. Ja, maar volgens mij ook de manager die hier in, in Nederland... steeds meer door globalisering en migratie... kreeg ook steeds meer uh, religieuze diversiteit op de werkvloer in Nederland. Dus het is eigenlijk een, uh, een, een, een, een tak van wetenschap... die zich uh, steeds meer universeel zal, uh, zal laten gelden. En de economie is ook een soort religie aan het worden, denk ik wel eens. Dus een soort... Iets wat boven alles gaat, waar je uiteindelijk geen invloed op hebt. En je moet maar afwachten wat hij doet. Ja, u had het net over Nepal, uh, heilige koe. Ja, ook de economie wordt hier wel eens een heilige koe uh, ervaren. Ja, in die zin. Ja, ja. ja, ik ben een keer in Nepal geweest en vroeg ze steeds aan mij... is het waar dat ze in Europa wel eens koe eten? En ik, ik, ben, ik ben nog gewoon hypocriet. Dus dan zei ik, nou, ik geloof dat het wel gebeurt... maar ik heb het zelf nooit gezien. <laughs> Dan ben je er ook maar vanaf. Ja, Frans Dogman, ja. hartelijk dank. Directeur van het Center for World Christianity and Interreligious Studies... aan de ja. Radboud Universiteit. Hartelijk Klopt. dank. Graag gedaan. We gaan het hebben over uh, roken en nicotine. Jongeren die veel roken zullen later concentratieproblemen krijgen. Blijkt allemaal uit de promotieonderzoek van neurofysioloog Rogier Poorthuis. Hij onderzocht wat nicotine doet in ons brein... en kwam tot verrassende inzichten. Hartelijk welkom. Okay. Het, wa het was altijd iets wat... Uh, wat rokers al wel zeiden, dat bewezen was dat nicotine... het concentratievermogen verbetert. Absoluut. Ja, ja maar bij rokers is het vooral uh, het effect waarschijnlijk geïnitieerd door het feit dat ze al langer roken. Dus op het moment dat ze dan even niet roken... dan verslechtert het hun attentie. En op het moment dat ze dan weer roken, dan wordt die attentie weer hersteld. Dus het is gewoon ontwenningsverschijnselen en de tijdelijke afwezigheid daarvan. Deels ook. Ja, het effect op, op um, zeg maar de gewone mens is... Misschien in kleine mate aanwezig, maar lang niet zo overtuigend als, als inderdaad bij rokers die een tijdje niet roken. En ook bijvoorbeeld bij andere patiëntenpopulaties die misschien een afwijking hebben van het uh, uh, systeem bijvoorbeeld Alzheimer's. Dus in gezonde mensen is het effect uh, lang niet zo groot. Nee. Hoe, hoe onderzoek je zoiets eigenlijk, het, het effect van nicotine op concentratievermogen? Uh, nou, wij onderzoeken dat uh, in diermodellen. En dat doen we heel specifiek, omdat we um, eigenlijk in epidemiologische studies... zien we wel een relatie tussen roken en het afnemen van concentratie op lange termijn. Maar daarbij zou je, kan je oorzaak en gevolg eigenlijk niet van elkaar scheiden. Terwijl, um, kijk, die mensen die roken, die zouden ook bijvoorbeeld een andere genetische opmaak kunnen hebben... waardoor ze zich überhaupt tot midden kunnen concentreren. Ja, of misschien andere um, sociale afkomst of dat soort dingen. Precies, ja. Een andere omgeving waar ze, waarin ze zich begeven. Uh, en in het, uh, in het lab met diermodellen kunnen we dus... Uh, die hebben allemaal dezelfde genetische opmaak. En kunnen we die uh, invloeden uitschakelen en zijn nicotine geven. En dan kijken hoe lang, uh, of hun attentie daarmee uh, op lange termijn vermindert. En hoe, ver, hoe meet je het concentratievermogen van een, uh, een laboratoriumrat? Uh, wij meten dat in een... Uh, uh, in een taak waarbij. Uh, uh, nou, ik heb dat dan vooral gedaan met muizen. Uh, in dit geval maar uh, een muis die uh, concentreert zich dan op vijf gaatjes. waarin een, een lampje wordt gepresenteerd. En die muis, uh, als die reageert op dat lampje. in, in het juiste gaatje. dan krijgt hij daarvoor een beloning. Nou, dat is zijn motivatie om de taak te doen. En de attentionele component in zo'n taak zit dan in dat. Um, het onvoorspelbaar is waar dat lichtje nou gaat komen. Dus hij moet echt zijn aandacht richten op dat paneel... om te kijken waar um, wordt dat lichtje gepresenteerd. Even opletten dus? Even opletten, absoluut. Dan vervolgens krijgt het, het, het ratje nicotine. Maakt dat meteen al verschil in, in, in dat concentratievermogen... of ligt het ingewikkelder? Uh, ja, dus op korte termijn zijn er ook effecten van, uh, van nicotine gerapporteerd. Uh, in muizen... Uh, ja, dit is wat ik zeg, de, de, de gevolgen daarvan van korte termijn zijn wat moeilijk in de tibber. Dus bij muizen neemt het concentratievermogen soms af, bij ratten neemt het soms toe. Um, uh, dus er is duidelijk ook een, uh, een, uh, een korte termijn effect van nicotine, absoluut. Het moeilijke en eigenlijk de andere manier van denken is dat concentratievermogen ineens een, een fysiek verschijnsel wordt. Het zit ergens in het brein. Ja. Dus, dus er is een gebied in het brein dat ervoor zorgt dat wij ons kunnen concentreren. Ja. Wat is dat voor gebied? Nou, dat is de, de prefrontale cortex. Dat is het, het voorste gedeelte van onze hersenen. Uh, en we denken dat mensen... Bij mensen is dat vooral heel erg geëvolueerd. Waarschijnlijk omdat wij in een hele complexe wereld ook leven. En dat maakt ons ook waarschijnlijk zo bijzonder. En het is eigenlijk uh, de, een soort... Het heeft een... Um, een supervisie een super een managementrol zou je kunnen zeggen en, en het, daarmee stuurt het ons gedrag dus je zou kunnen zeggen um, je kan allerlei keuzes maken um, en met die preventale cortex bewaar, bepalen we nou van welke stimuli um, in de omgeving zijn voor ons belangrijk voor een bepaald doel dus we kunnen met de preventale cortex als het ware ons gedrag structureren in de tijd om een doel te bereiken in de toekomst en dat is eigenlijk een soort definitie van, van concentratie. Ja. Welke effect heeft nicotine op de hersenen? Wat gebeurt er in de hersenen dat iets te maken zou kunnen hebben met die concentratie? Nou, die nicotine die werkt uh, op, een, op de nicotine receptor. En hij is, daardoor is hij daar naar vernoemd. Uh, dat betekent niet dat die receptor alleen maar door nicotine geactiveerd wordt. Ons brein maakt zelf een stofje aan. Dat heet acetylcholine, En dat stofje stimuleert uh, op een natuurlijke manier die receptor. Dus, dus normaal heb je al een stofje in de hersenen dat de receptoren activeert, maar nicotine ja. doet dat op zijn geheel eigen manier ook. Precies, ja. En dan, dan ga je roken, dan wordt die receptor dus geactiveerd, dan zou je zeggen, dus het is goed voor de, voor de concentratie. Ja, nee, absoluut. Um, ja, ik denk, er is waarschijnlijk een, uh, een bepaalde balans van de hoeveel receptorstimulatie er nodig is om, om een goede concentratie te hebben. En... Um, en die kan ook ver, verstoord worden eh, daardoor. Dus ja. wij vinden bijvoorbeeld dat, dat die receptor op langere termijn... juist helemaal uitgeschakeld wordt. Dus hé, als lang, nicotine op langere termijn in het netwerk aanwezig is... dan kan je die receptor niet meer activeren. En dat, en, dat, dat, dat staat één op één voor verminderd concentratievermogen? Nee, niet direct. Um, want nicotine heeft ook nog een heleboel andere werkingen um, in het brein. Het, het zorgt voor de afgifte van een heleboel andere neurotransmitters. Dus dat maakt het... Interpreteren van het directe effect van nicotine vrij lastig. Wat je wel zou kunnen zeggen is dus dat, we, dat we zien dat het netwerk zich aan gaat passen op lange termijn. Hè. Dus, um, we vinden bij, vooral bij adolescenten mensen dus dat het, dat het pre cortex-netwerk anders is als het een tijd is blootgesteld aan nicotine. Nou, en die vinding die we dus hebben, dat nicotine een bepaalde uh, nicotine-receptor helemaal uitschakelt, uh, daarvan denken we wel dat dat dus belangrijk is om als eerste mechanisme. Dat het brein zich daarna gaat aanpassen aan de situatie. Want het brein wil natuurlijk een bepaalde uh, balans houden in, in uh, de signalen die door de nicotine receptor gaan. En als het merkt, nou ja, uh, even simpel gezegd: van, uh, dat werkt niet meer. Nou, dan moet, gaat het zich daarna aan aanpassen om die balans weer te herstellen. En, en hoe gaat het zich dan aanpassen? Nou, we hebben een we, um, het gaat bijvoorbeeld nicotine receptoren vermeerderen. Hè, dat is de, de eerste simpele stap. Dus het zet gewoon meer. Uh, nicotine receptoren op een cel, zodat het, um, um, het signaal weer wordt hersteld. Dus dat is het eerste uh, effect wat plaatsvindt. Op langer termijn vinden er ook nog andere aanpassingen plaats... in het prefrontale netwerk, die ook blijvend zijn. En die waarschijnlijk secundair zijn aan um, het vermeerderen van die receptoren. En nou is een van jullie conclusies dat mensen die in de adolescentie veel roken... later blijvend last zullen hebben van een verminderd concentratievermogen. Hoe hebben jullie dat ontdekt? Waar, waarom, waarom denken jullie dat? dat? Dat dat blijvende minder concentratievermogen veroorzaakt? Nou, Omdat, dus, uh, uh, omdat dus als uh, die, die ratten dan in dit geval um, een week lang uh, nicotine hebben gehad... en dan laat je ze vijf weken lang staan. Dat is trouwens een studie die we al eerder hebben gedaan. Dus dan zijn ze als het ware gestopt? Dan zijn ze gestopt, maar de, de ontwenningsverschijnselen zijn ook al weg na vijf weken. En dan nog steeds presteren ze slechter. En dat is... Uh, op, op die attentietaak. En dat is, een studie, dat is eigenlijk een studie die we, al, die we al eerder hebben gedaan... die door andere PhD studenten aan de VU zijn gedaan binnen onze groep. Uh, en waarin dus duidelijk blijkt uh, dat als je tijdens de adolescentie... Uh, die nicotine geeft, uh, het netwerk verandert... maar als je dat op oudere leeftijd toedient... Um, en daar lang aan blootgesteld staat, dat dat niet gebeurt. Dus dat vooral... Ja, dat wil zeggen dus dat... dat uh, die jongeren op de middelbare school, die vaak, wat vaak het eerste moment is... waarop je gaat roken, dat dat, uh, dat, dat het gevolg kan hebben voor hoe je later... Dat je, dat je later uh, minder goed de gedachten erbij kunt houden. Absoluut. En dat blijkt ook uit, uh, uit andere onderzoeken, hè, bij gewoon mensen... dat ze hebben gekeken, uh, test je, rook je? Of, niet, of, en toen... ja, of heb je gerookt tijdens de ja. adolescentie? Ja. Stoppen met roken, wat, wat dus misschien uh, om heel veel andere redenen, hoe dan ook... Aan te raden is, is in wezen ook een concentratietaak, zou je kunnen zeggen. Dus ja. ook, ook, ook iets waar je op moet, moet richten van nou, nu even niet die sigaret pakken. Iets niet doen is ook een vorm van concentreren. Absoluut. Maar dat maakt het wel een heel tragisch gegeven. Want de dat mensen maakt, die dat ja, dus het je minste zit, kunnen, je zit dubbel in de, hebben het hard uh, nodig. Je zit dubbel in de benadering in de zou je kunnen zeggen. Ja, want uh, op het moment dat je stopt met roken, dan neemt je concentratievermogen enorm af. Ja. Is er iets gebleken in jullie studie... waar jullie dan toch nog een soort lichtpuntje kunnen zien voor de roker? Een soort advies om, om die, die receptoren zo te beïnvloeden... dat je toch concentratie hebt in ieder geval... voor die paar weken die nodig zijn om er vanaf te komen? Nou ja, er zijn allerlei mooie middelen ontwikkeld... Omdat, uh, om in ieder geval de nicotineafhankelijkheid... Uh, uh, voor in het begin even te ondervangen. Uh, dus dan kan je een nicotine-kouwampje of een nicotinepleister nemen. Uh, er worden ook andere stoffen ontwikkeld die de nicotine receptor als het ware een beetje blokkeren... waardoor je in ieder geval de behoefte aan de nicotine niet hebt. Je kan uh, de associaties die je had... Hè, dus als je s ochtends met je collega altijd bij de koffie... even een lekker sigaretje nam... nou dat, dat, daar kan je allemaal even van af, zeg maar... om al die herinneringen aan waar je rookte... en die momenten van, uh, waarop je zwak zou zijn... om weer terug te vallen te ondervangen. Dat je in ieder geval geen behoefte hebt aan nicotine. En dat zou je de eerste weken kunnen, uh, kunnen doen... Juist. Veel uh, dank Rogier uh, Porthuis, neurofysioloog en promovendus aan de Vrije Universiteit. En uh, het lijkt me weer een mooie reden om uh, niet te beginnen met roken. Of in ieder geval, als je het al doet, te kijken of je er toch een keer uh, vanaf kunt komen. Dank je wel. <tied> De rubriek Post. En daarin kunnen de luisteraars een vraag stellen. En wij gaan op zoek naar iemand die het antwoord weet. U kunt uw vraag mailen naar labyrinthradio.vpro.nl. De vraag van deze week die gaat over een van de, de mooiste dingen die je toch kunt tegenkomen in de zomer. Namelijk, uh, hoe heet het ook alweer? Zeevonk. Uh, Rienke Albers heb ik aan de telefoon. Goedenavond. Uh, ja. Hallo, goedenavond. Wat, wat, wat was uw vraag ook alweer? Nou. Mijn vraag is eigenlijk uh, hoe het nou eigenlijk komt dat de zee uh, uh, oplicht als ik zo door het water loop, zeg maar. En, en dan zie ik um, uh, uh, uh, ja, de zee oplichten. Dus aan welke factoren ligt dat nou? Ben, ben je zelf nog eraan toegekomen om, uh, om de zee te bezoeken op zo'n mooie fluoriserende avond? Ja, zeker. Ik zie het, ik zie het. Iedere, iedere zomer zie ik het, um, uh, op de Waddeneilanden eind augustus. En het is prachtig toch? Ja, het is echt prachtig om te zien. En al helemaal als je met een bootje er, er, erheen roeit. Dan zie je alles om je heen helemaal opfonken en licht geven. Ja, maar het is niet elke avond. Dus de achtergrond van de vraag is ook een nee. beetje of je het kunt voorspellen. Ja, ik, ik, ja precies. Want ik heb wel iets meegekregen dat het dus de iets te maken heeft in de zee. Maar hoe het nou precies werkt en wanneer het nou ook precies uh, gebeurt, dat, uh, dat weet ik niet. Het is altijd een fenomeen als ik het weer, uh, weer tegenkom. We hebben iemand gevonden, Han Lindeboom, directielid bij IMARIS. En dat is een instituut voor toegepast zeeonderzoek. Goedenavond. Goedenavond. Ja, zeevonk, het, het is prachtig. Wat veroorzaakt eigenlijk die zeevonk? Ja, dat is een klein, een klein diertje. Het is een, een zweephaardiertje. Die heet dus zeevonk, of, of noctiluca in het Engels. Noctiluca betekent lichtje in het donker. Uh, in dat diertje bevindt zich een stof, luciferine, en er zit een enzym in. En als een diertje beweegt, dan geeft hij vonk af en dan geeft hij licht. Heeft hij daar een reden toe eigenlijk, of is het een bijwerking? Nou, het meest waarschijnlijk is dat hij het doet om vijanden af te schrikken. Het is een klein beestje, hij is tussen een halve millimeter en één millimeter groot. Uh, ja, er zijn natuurlijk allerlei beestjes die zo'n uh, zeevonk wel willen eten. En uh, ja, door, dan gaat het water natuurlijk bewegen als zo'n uh, eter op hem afkomt. En dan geeft hij een vonk. Hoe kun je nou voorspellen op welke avond uh, het zal vonken? Op welke avond je naar het strand moet om, om dit te bekijken? Nou, je kunt het niet echt goed voorspellen. Het, het is dus een, uh, het is een diertje, of het is ook een soort alg, die in grote bloeien voorkomt. Dus op een gegeven moment dan gaat hij zich geweldig vermenigvuldigen. En dat gebeurt meestal op, op warme... Dagen wat windstil weer, dus als we warm windstil weer hebben, dan worden die aantallen worden veel groter. Komen ze ook in het oppervlakte te zitten. Uh, als je dan wat aanlandige wind hebt, dan komen er nog meer naar de kust. En, en dan kun je avond hebben dat er hele grote wolken voor de kust zitten en dan kan de zee fantastisch lichten. Uh, het water moet dus bewegen, uh, dan gaan ze licht geven, dus dan zie je vaak dat de golven oplichten. Of als je erin gaat zwemmen, dan zie je dus dat licht om je heen. Dus je moet een uh, mooie avond hebben, dat, dat allereerst. Ja, of, of vlak na een hele mooie periode. Dus als je een hele mooie periode met mooi weer hebt gehad, dan zitten er veel van die zeefonken in het water. En, uh, maar je kunt het niet voorspellen. Het zijn wolken uh, die soms in grote uh, dichtheid voor de kust komen. En ik, ik, ik woon zelf op Texel, uh, zie het ook regelmatig. Maar dan ga je de ene avond heen en dan is het prachtig. En dan ga je de volgende avond heen en dan zie je bijna niks. Dan, dan is zo'n wolk kennelijk weer weg. Goed, dus je kunt eigenlijk niet echt het voorspellen ...behalve dat het een mooie avond is, je moet een beetje mazzel hebben... ...en die diertjes moeten daar toevallig aanwezig zijn. En bedreigd door een ander beest dat van plan is hem op te eten. Nou, dat hoeft dus niet, nee. Dat is, dat is de reden waarom die licht geeft. Maar hij geeft dus licht op het moment dat het water beweegt. En wat we ook gezien hebben is, uh, laatst op, op, op het strand... en dan zie je zo'n golf omslaan en dan begint er dan enige kant van de golf beginnen te lichten. En kennelijk reageren die diertjes ook nog op elkaar. Dus dan krijg je een fantastische lichtflits doorheen. Het is wel heel belangrijk dat je uh, met heel donker uh, in de donker daarheen gaat. Het, het is niet zoveel licht. En hoe meer donker het is, uh, hoe beter je het kunt zien. Dus als je op een, een nacht gaat met nieuwe maan, heldere nacht... ...naar een stukje strand uh, waar uh, heel weinig ander licht is, dan is dat uh, ja, prima te zien. Ja, ja Rink? Is ja, het, is de, op op is de dat... Walle eilanden dus. Op de Walle eilanden, maar <laughs> echt, echt te voorspelen is het niet. Gewoon vaak gaan en misschien heb je geluk. Ja, nee, ja dat, dat klopt. Nou, dit, dit heeft me wel heel veel uh, duidelijk gemaakt. Fijn. Zo'n zo wolk. Dank je wel. Han Lindeboom, dank je wel. En uh, Rienk Albers ook, dank. En wie ja. uh, een vraag te stellen heeft, dat kan via dit programma. En dat is lawierindradio.vpro.nl Straks gaan we praten met Arthur Mol over duurzaamheid en milieu. En dan vooral in China. We gaan eerst even naar de Verenigde Staten. Want daar kwam een politicus met een Opzienbarend plan. Fietsers zijn volgens hem enorme milieuvervuilers en zouden daarom zwaarder belast moeten worden omdat je door het vele fietsen meer CO2 gaat uitstoten. Nou, journalisten probeerden dat uh, uit te leggen die redenering. Uh, a Republican Washington state representative uh, decided that it's finally time to do something serious about climate change. And so his proposal is to tax people who ride bicycles around Washington. He says, You claim that it is environmentally friendly to ride a bike. But if I am not mistaken, a cyclist has an increased heart rate and respiration, technically true. That means that the act of riding a bike results in greater emissions of carbon dioxide from the rider. Since CO2 is deemed to be a greenhouse gas and a pollutant, bicyclists are actually polluting when they ride. Wow. That is the dumbest thing I've ever heard. Or and then threat. the sweat that's getting on the street, and that yeah. probably is causing erosion, and then landslides. I mean, there's all kinds of... Yeah. If you're biking, you're most likely killing people. There are nine million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. Like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge That's a guess No one can ever say it's true But I know that I will always be with you I'm warmed by the fire Of your love every day So don't call me Just believe everything that I say. There are six billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small. But you're the one. I Six Million Bicycles in Beijing van Katie Melua. Arthur Moos, hoogleraar Milieubeleid in zowel Wageningen als in China. En zijn grote drijfveer is bijdrage aan een duurzame aarde. Daarvoor reist hij de hele wereld over. Hartelijk welkom. Goeie Op welk punt in uw leven wist u dat dit uw missie zou worden? Nou, uh, ik weet wel dat ik in de vierde van de middelbare school... Uh, waar je voor het eerst gaat nadenken over uh, ja, wat, wat moeten we nou daarna gaan doen dat ik toen eh, ecologie wilde gaan studeren. Omdat ik het zo mooi vond dat uh, de groot mooie plaatjes in de, in de boek... over uh, biologie en ecologie uh, alles met elkaar samenhing. En dat kon je nergens studeren. En uh, toen ben ik als een soort afvallige studie naar, uh, naar Wageningen gegaan... heb ik daar milieuhygiëne gestudeerd. Ja, en toen is het eigenlijk wel begonnen. Toen hebben uh, we een belangstelling voor milieu. Maar ja, kijk, als je terug gaat kijken... dan, dan blijkt eigenlijk dat het, dat het ook een familiekwaal is, zeg maar. Als je het zo mag zeggen. Het zit bij ons echt in de familie. Ik heb een broer, die is uh, hoogleraar in Suriname. Uh, helemaal gericht op uh, tropische bossen en tropische vissen. Uh, in de familie zitten heel veel mensen... die, ja, die toch zich toch uh, druk maken over het milieu. Waar, waar ligt u s'nachts nou wakker van? Nou, ik, ik slaap vrij goed. Dus echt wakker, <lacht> gelukkig maar. Ja. Ja, dat is wel een voor... Maar waar ik me wel heel erg uh, druk over maak, is... Uh, ja, Het is eigenlijk een, zijde, een, een stap opzij, uh, is echt kansen voor kinderen. Uh, en dat heeft wel direct te maken met mijn baan als, als uh, docent zeg maar, op universiteiten. Waar je soms ko komt in gebieden waar uh, kinderen gewoon geen kans hebben op onderwijs. En dan gaat het ook, zeg maar, basisonderwijs, maar ook op universiteit. Ik ben een keer in uh, Hanoi geweest bij een universiteit... Werd de grond geleid. En daar zaten studenten met z'n achttiende op één kamer. En die moesten daar uh, slapen natuurlijk, maar ook studeren. En uh, die hadden een heel klein plankje waar ze uh, moesten studeren. En ze hadden één kist mochten hebben waar al hun studieboek in zaten, en kleren, cetera. En dat it. Ja, en dat, dat doet mij wel heel veel. Zeer, zeg maar. Daar maak ik me echt heel druk over. Dus ik vind het wel heel erg belangrijk dat, uh, dat kinderen alle kansen krijgen. En ik vind dan ook wel dat... Uh, ik maak me hier niet populair mee... maar ik vind dat studenten op onze universiteit in Nederland... ja, eigenlijk eens verwend zijn en zich niet realiseren... wat voor kansen ze eigenlijk krijgen. En als je dan kijkt, we komen nog uitgebreid over te kijken... in China, waar, uh, waar echt... Kinderen, zeg maar, echt helemaal in de periferie, in het westen van China, in Tibet, et cetera, zich langzaam aan opwerken naar, zeg maar, de beste universiteiten in het land, in Beijing, en, de, en constant moeten presteren. En daar zit natuurlijk ook een heleboel negatieve kant, maar die grijpen elke kans die ze hebben en die, die weten zich zo ver te motiveren om echt tot de top te komen. Ja, dat, dat zie je in Nederland toch heel weinig. Bent u zelf anders gaan, gaan leven? Want als je met milieu bezighoudt en tegelijk wel de hele wereld over reist, dan, dan ja. Kan je daar natuurlijk vragen over stellen, maar... Ja. Nou ja, een van mijn grote zonden is, je zegt, je zegt al gelijk, is, is inderdaad mijn reisgedrag. Uh, ik vlieg veel. Uh, en dat is, uh, dat is zonder meer slecht voor het milieu. Maar goed, het, het, het geeft je wel een tik uh, van de molen mee. Ik, ik, leef, ik probeer wel eens, eens bewust te leven. Ik... Uh, probeer minder vlees te eten, zo min mogelijk uh, autokilometers te maken. Uh, met de trein op en neer naar mijn werk. Uh, dus wel inderdaad zo goed, zonnepanelen op het dak. Uh, dat soort dingen probeer ik wel. En zo goed mogelijk mijn gezin op te voeden om uh, weinig elektriciteit en water te gebruiken. Ja, maar met dat vliegen is natuurlijk, ja, dat, dat, kan, dat kan ook niet echt milieuvriendelijk. Dat is meer iets aan de, aan de vliegtuigbouwers om iets te ontwerpen waardoor het wel gewoon kan. Dat zou natuurlijk het mooiste. Het nou ja, moet toch ook te doen zijn, een schoon vliegtuig lijkt me. Ja, dat moet zeker te doen zijn. Ja, dat is, en het is natuurlijk, zeg maar, er zijn onvoldoende incentives om daar uh, hard aan te werken. Uh, zeg maar, brandstoffen zijn nog steeds voor vliegtuigen zijn veel te goedkoop. Uh, ze hoeven niet mee te doen aan de emissiehandel, bijvoorbeeld. Nou ja, er zijn allerlei disincentives voor die vliegtuigbouwers om, om geen zuinige vliegtuigen te maken. Maar laat natuurlijk. Onverlet, dat je natuurlijk ook als, als, als gewone burger en consument... ook iets aan je gedrag kan doen. En ik vind ook, zeg maar dat hoort bij de legitimiteit van een zeg maar milieuwetenschapper... dat hij daar ook zijn steentje aan bijdraagt. China, want ja. je hoort eigenlijk als het gaat over, over milieu in China... alleen maar gruwelijke horrorverhalen. Over, over lichtgevende meertjes, over over steden waar mensen met maskers oplopen... tegen de, de smok over voedsel dat vergiftigd is. Nou, Ik, ik kan zo uren doorgaan. Bent u somber of ziet u ook een positieve kant? Nou, al die verhalen die u zegt, die, ja, die kloppen. Dat, dat zijn ook geen overdreven verhalen. Die, die kom je ook echt tegen. Ik was van de week in, in China en uh, vreemd genoeg in Beijing was het uh, een prachtige dag. Maar ik was ook in Nanjing. Nou, je zag geen hand voor je ogen. Het was echt een en al smog. Dus dat klopt. Aan de andere kant, tegelijkertijd is er uh, gebeurd ook heel veel hoopvol in China. Uh, zijn er een heleboel ontwikkelingen waarvan je denkt van... Die Chinezen beginnen ook hun lesje te leren. En die zien ook dat ze er eigenlijk niet komen zonder inderdaad allerlei duurzaamheidsvraagstukken mee te nemen in hun uh, economische ontwikkeling. Ik denk, energiegebied is het energiegebied is een van de mooiste voorbeelden. Uh, we waren afgelopen week in China, en we, uh, vlakbij Nanjing uh, maakten we een excursie. En we reden op een gegeven moment langs een elektriciteitscentrale. En dat, dat, dat was niks met hoge schoorstenen, et cetera. Maar dat waren echt tienduizenden uh, zonnepanelen, pv-cellen... Uh, waarmee uh, volledige elektriciteit werd opgewekt voor een grote stad. Nou, dat heb ik in Nederland nog niet gezien. Zo massaal. En hetzelfde bij de windenergie. Uh, China is koploper in... Uh, zowel de bouw van windmolens... als zeg maar uh, het geïnstalleerd vermogen... van windenergie. En dus, dat... dus als iets verandert, dan gebeurt het ook meteen... snel en radicaal? Ja. Ja, wij doen in Wageningen veel onderzoek naar kantelpunten, tipping points. En China is goed in tipping points benutten, zeg ik altijd. Op een gegeven moment slaat zeg maar, het inderdaad ineens slaat het om in China. Dan zien ze het licht, zou je kunnen zeggen. En dan gaat het ook in een, een moordend tempo... Uh, maar dat gaat zowel positief als negatief. Zeg maar, ik kom al twintig jaar in China. Nou, de eerste uh, jaren dat ik kwam, was het echt een fietsland. Uh, je zag nauwelijks auto's. Twintig jaar geleden, nog maar. Als ik nou in Beijing kom, het is gewoon één grote file. Dus nou ja, er is ook een negatief kant op, zou je kunnen zeggen. Dus in China heeft beide. Dus ik vind altijd in China, moet je, over China moet je ja toch eens is genuanceerd praten. Net zo eigenlijk als je over Amerika... Uh, daar kan je ook horrorverhalen houden. Uh, maar er gebeurt ook heel veel moois. Dus ik vind altijd, je moet daar heel genuanceerd over praten. En ook vooral kijken, zeg maar, waar zit nou de kans... waar kan je aangrijpingspunten vinden... om een positieve uh, draai te geven, een positieve zwengel. Uh, ja, en, en waar is dat? Is, is dat bij de, de ondernemers, de consumenten... of is dat toch gewoon de overheid? Um, bij uh, alle drie eigenlijk, minder nog bij de consumenten zou ik zeggen. Uh, de consumenten die, die uh, zijn eigenlijk heel voorzichtig. Er is wel steeds een toenemende mate milieubewustzijn. Maar vooral zeg maar, als het gerelateerd is, uh, u noemde het al aan bijvoorbeeld voedselproducten... aan echt gezondheid van consumenten... dan uh, wil er nog wel eens protest opkomen. Als het over iets bredere duurzaamheidsvraagstukken gaat... dan is dat toch nog heel beperkt. Uh, binnen de overheid inderdaad... Nou ja, China heeft natuurlijk traditioneel een hele sterke staat... Uh, met natuurlijk de communistische partij daar direct achter... Uh, en die kunnen veel. Uh, alleen ze willen niet altijd. Uh, en ook zeg maar, net zoals bij ons de overheid sterk gefragmenteerd in, is in, uh, in haar denkbeelden: zie je dat ook in China. Het ministerie van Milieubeheer, die wil daar echt wel. En daar zitten echt mensen die, uh, die uh, proberen echt duurzame veranderingen teweeg te brengen. Uh, nieuwe wetten op te bouwen. Implementatie uh, meer stringent te maken. Maar ja, die worden natuurlijk ook tegengewerkt door hun even knieën aan de economische kant. Uh, en hoe ziet u uw eigen rol? Want u bent daar net zo goed hoogleraar als, als hier. Ja, ja. Speelt u daar een rol in, in het teweegbrengen van zo'n kant-op-punt? Nou ja, euh, euh, bescheiden. Een kleine rol een, hele kleine een heel rol. groot land. Uh, het is natuurlijk een heel groot land. Uh, ja, een kleine rol wel, denk ik. Uh, uh, wij doen dat onderzoek natuurlijk, maar, zeg maar ik kom al twintig jaar, dus ik heb inmiddels een redelijk netwerk. Dus ik weet wel zeg maar, waar ik moet zijn als wij iets vinden. Uh, nou, dat, vind ik, dat vind ik verwonderlijk. Want ik, ik las een, een interview met de, de voorzitter van Greenpeace. Het ging dan over het Nederlandse uh, klimaatakkoord. Dat is in Nederland weer een of ander duurzaamheidsakkoord. Ja. Ja. Ik lees het ook niet meer altijd als er zo'n duurzaamheidsakkoord wordt gesloten. Ik denk, ach ja, komt wel goed. Of niet? Eigenlijk denk ik meestal het komt niet goed, maar goed. Wat, wat ik interessant vond was dat die voorzitter van Greenpeace schetste hoe zoiets gaat. Ja. Hoe je daarvoor moet lobbyen. Bij wie je moet zijn. Ja. Wanneer je een sms'je moet sturen aan wie en wanneer. En heel complex. Dan moet je de ja. samenleving ontzettend goed kennen. Ja. Nee, dat China is helemaal. een complexer land, lijkt me. Nog, Nog veel, in veel complexer. complexer, een groter land. Ja, en hangt ook veel meer van. van zeg maar we hadden het net al even over de Guangxi management. Van Guangxi, van, van net persoonlijke netwerken, echt aan elkaar. Dus je moet mensen ook echt persoonlijk kennen en een vertrouwensbasis creëren. voordat je iets voor elkaar kunt krijgen. Dus dat is inderdaad niet makkelijk. Uh, dus, maar ja, zeg maar in twintig jaar bouw je wel zeg maar, langzamerhand je eigen netwerk op. En, en uh, toen ik daar kwam, twintig jaar geleden, was, waren buitenlanders nog iets meer uitzonderlijk. Uh, en uh, heb ik wel een aantal netwerken opgebouwd en een aantal mensen leren kennen. En als je eenmaal dat vertrouwen hebt in China, dan is dat ook een netwerk voor het leven. En, dus maar hoe gaat zoiets? U, u heeft een bepaalde bevinding... En, en hoe, hoe gaat het dan verder? Belt u iemand, stuurt u een sms? Ja, uh, uh, meestal doen we, proberen we samen onderzoek te doen. In China is het uh, niet altijd makkelijk. Zeg met maar, de taal is het natuurlijk altijd een barrière. Ik spreek geen uh, Chinees. Uh, dus ik doe het altijd via mensen. Ik heb mijn eigen PhD-studenten, Chinese phd student natuurlijk. Maar vaak werken we samen met Chinese universiteiten. Uh, en zodanig proberen we, zeg maar, onze gegevens zo goed mogelijk daar te krijgen. Maar ik heb natuurlijk ook mijn, mijn netwerk op iets hoger niveau. En ja, die bel ik dan, of die sms ik. Uh, van, dit gebeurt er. Uh, nou, laatst we bijvoorbeeld, zijn we heel erg druk geweest met... Uh, ze zijn net een nieuwe milieuwet aan het maken in China. En de eerste concepten zagen er niet goed uit... Dus toen hebben we met ook een aantal Chinezen hebben een, een artikel geschreven in Science... Uh, om te zeggen van waar het precies misging. En dat heb ik zoveel mogelijk proberen in te pluggen in China... om te zorgen dat de data goed bekend wordt. Nou, soms lukt het wel, soms lukt het niet. Uh, China is altijd nog wel gevoelig als het zeg maar, op een wat hoger niveau... Uh, en Science is, noemen zij hoog niveau, uh, ja, aanhanging wordt gemaakt. Dus ja, dat heeft wel... Het heeft eens geresoneerd. Ik zeg niet dat het uh, een verandering van die wet heeft bewerkstelligd... maar het, het, het zoemt wel door. Maar het is natuurlijk ironisch. Hier lees je een groot stuk in de krant over, over dat Nederlandse milieuakkoord. Dan, dan is er dus mm -hmm. een of ander akkoord gesloten... tussen de werkgevers en, en de milieubeweging en, en, en nog wat partijen. Maar dat, dat zet natuurlijk globaal zo weinig zoden ja. aan de dijk... als, als er niet zo'n wet in China komt. Ja. Nou ja, dat vind ik ook het leuke van het werk in China. Het doet er echt toe wat daar gebeurt. Het is echt... Euh, nou ja, ik vind het wel een van de cruciale landen... waar het gaat om het mondiaal milieubeleid. Als het daar niet verbetert en verandert... ja, dan kunnen we hier in Nederland een heleboel doen... Le, laat niet dat we in Nederland niks moeten doen... want we moeten natuurlijk het goede voorbeeld blijven geven. En China wijst constant met zijn vinger... als het gaat over zeg maar, per capita CO2-emissies... Nou, dan liggen wij nog ruim voor op China natuurlijk. Dus wij moeten ook zorgen in Nederland... dat we onze zaakjes zeer goed voor elkaar hebben. En, want ja, anders kunnen wij niks tegen de Chinezen zeggen. Nee, dan sta je op het internationaal toneel... Uh, word je natuurlijk uitgelachen. En, China, en Nederland doet het niet goed zeg maar vergeleken met tien jaar geleden. Nederland holt achteruit wat dat betreft. Dus Nederland heeft ook een moeilijke positie... in het internationale milieuonderhandelingen. Bijvoorbeeld als het gaat over klimaat... of andere grote verdragen. Ja, dan is de legitimiteit van Nederland... als ze komt met argumenten, is beperkt. En dat was tien, vijftien jaar geleden anders. Dan werd er echt geluisterd naar Nederland... omdat ze thuis, zeg maar, in Nederland... haar zaakjes goed voor elkaar hadden. Dus dat, dat weten de Chinezen? Die weten van, ja. nou ja, jullie maken er zelf ook een beetje een potje van... en die gebruiken dat als argument... Ja. als er weer eens uh, over gepraat wordt. Ja. En dat ja. geldt natuurlijk niet alleen voor Nederland... maar ook voor de Verenigde Staten en... Ja. en... Ja. Alle Europese landen. Ja, nee, dat klopt. Ja, zo gaat het inderdaad in internationale onderhandelingen. En de Chinezen die houden dat heel goed bij. Die weten dat. Uh, nou ja, die hebben natuurlijk ook een grote uh, uh, werkkracht. Uh, veel mensen. Uh, en dus ook veel mensen die inderdaad alle milieudossiers bijhouden. En haar fijn weten ook, zeg maar, wat wanneer wordt gezegd. Uh, dus je moet ook niet inconsistent worden. Dat, dat hebben ze ook door. We hebben het nu uh, over uh, milieubeleid. Dat is bijvoorbeeld de lichtgevende rivier. Uh, over. Uh, CO2-uitstoot en, en, en uh, alle globale verhittingen die daar uiteindelijk uit voort uh, kunnen komen. Dan heb je ook nog duurzaamheid. En ja. dat is een term die u een beetje los gebruikt van die, ja. van die andere twee. Nou, ik vind duurzaamheid is nog net iets breder. Zeg maar, uh, milieu definieer ik toch altijd vrij strak als het gaat om, zeg, inderdaad over vervuiling, uh, verontreinigingen, uitstoot. Als we het hebben over duurzaamheid, dan zit daar toch ook nog een bredere en onder andere een sociale dimensie bij. Dus dan gaat het ook over eerlijke verdeling van bijvoorbeeld de milieulasten. Zorgen dat inderdaad eh, niet het bij één deel van de bevolking terechtkomt. Eh, over eerlijke kansen eh, voor natuurlijke hulpbronnen, toegang tot natuurlijke hulpbronnen. Dus die, daar zit nog zeg maar, sterker een sociale dimensie aan vast. De, het voedsel, want dat is ja. een van uw belangrijkste onderwerpen. U heeft net een belangrijke publicatie in, in Science, ja. altijd een grote wetenschappelijke uh, eer is dat. D dat gaat over uh, de verduurzaming van de visconsumptie. Ja, en vooral de aquacultuur ging het over. Omdat ja. er eigenlijk uh, steeds meer vis uh, wordt gekweekt en uh, steeds minder wordt er gevangen en dat is natuurlijk ook omdat er al te veel gevangen is... Uh, zie je inderdaad langzamerhand de verschuiving plaatsvinden naar, naar kweekvis. En die kweekvis, uh, uh, daarvan willen we natuurlijk wel graag... dat die uh, zorgvuldig wordt gekweekt. Dus uh, duurzaam in onze termen. Uh, en daar hebben we eigenlijk onderzoek gedaan, uh, naar gedaan. Hoe vindt dat plaats? En vooral, zeg maar, hoe kun je zien... en hoe kun je zeg maar, met uh, labels en certificaten zorgen... dat uh, die kweekvis duurzaam wordt, wereldwijd? Want dat is uiteindelijk in Nederland ervan gekomen. Je, je, ziet, je ziet etiketjes in de supermarkt. Ja. Duurzaam gevangen vis of duurzaam gekweekte vis. Ja. Helpt dat? Uh, ja, dat helpt. Dat denk ik wel. Ja, uh, zeg maar, het MSC-label is eigenlijk het meest bekende. De Marine Stewardship Council, een Engelse term. Uh, dat is vooral voor, uh, voor uh, wildgevangen vis. Uh, we hebben nou ook de Aquaculture Stewardship Council... voor kweekvis... En uh, die uh, organisaties, zeg maar, dat is samenwerking van een heleboel organisaties, die zorgen eigenlijk voor. Uh, en die, die gaan na of uh, vis duurzaam gevangen of duurzaam gekweekt wordt. En uh, die zetten daar een stempel op. En als zo'n stempel erop staat, dan kun je er wel op vertrouwen dat in ieder geval die vis duurzamer is dan. Uh, vis zonder zo'n label. Ja, maar hoe zit dat in, in China... Waar, ja. uh, waar net een schandaal was rond babymelk... Ja. En, en mensen maar helemaal geen babymelk meer wilden komen... als het uit China kwam, omdat je gewoon niet zeker bent... wat voor rotzooi je uiteindelijk koopt. Ja. Wat kun je daar dan nog vertrouwen van, van een duurzaam gevangen vislabel? Ja, dat is heel moeilijk. Uh, en dat, dat kwam eigenlijk ook... Al uit onze studie. Uh, dus we hebben eigenlijk een wereldwijd uh, uh, profiel proberen te maken... waar je met uh, certificering van vis uh, consumenten kunt overhalen... om uh, meer van die duurzaam gevangen vis uh, te kopen. En daarmee zet je dus eigenlijk druk op de producenten... om die meer duurzaam te produceren. En dan blijkt dat het inderdaad in uh, zeg maar de westerse markten... Europa, uh, Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, et cetera... Uh, daar bestaat een grote bereidheid uh, bij consumenten. Uh, is er ook uh, heel veel aandacht voor. Bij een groot aantal markten is dat helemaal niet het geval. En China is daar een groot voorbeeld van. Ik, was, nou, ik al gehad, ik kom net uit China. Wat ik altijd doe is uh, uh, even door supermarkten lopen... om te kijken van hoe staat het met de labelingssystemen. Uh, deze keer speciaal op let. nou niks. Geen labelingssystemen. En, en andere producten hebben nog eens labelingssysteem een Green label noemen ze dat. Maar daar, de Chinese consumenten zelf die vertrouwen dat label eigenlijk niet. Dus maar geldt daar die, niet ja. hetzelfde voor als voor dat Nederlandse Milieuakkoord? Dat wordt dan trots gepresenteerd. Maar uiteindelijk, op wereldschaal, als, als het in China niet gebeurt... Dan, ja. dan is het weer een druppel op de plaats. Ja, heeft u helemaal gelijk in. Als wij de Chinezen niet zover krijgen om eh, ook zeg maar, dat soort certificeringssystemen in te voeren... Eh, en de Chinese consumenten daar ook eh, zover krijgen dat ze daarop gaan letten bij hun koopgedrag... Ja, dan is het uh, inderdaad bijna een druppel op een groeiende plaat. Is maar u, meer... u kent veel Chinezen. U gaat ja. veel met Chinezen om. U gaat, neem ik aan, ook wel eens met, met ze eten. Merkt u iets van bewustzijn voor de herkomst van het voedsel... en de duurzaamheid daarvan bijvoorbeeld? Ja, mensen maken zich daar wel druk over. Uh, maar eigenlijk ontbreekt het aan uh, betrouwbare tools in China... om uh, hun bezorgdheid uh, uit te drukken in koopgedrag. En nou is het natuurlijk wel, zeg maar als ik ga eten met mensen in China zijn dat wel uh, de goede middenklasse. Dan zijn het uh, opgeleide mensen die vaak ook nog zeg maar, uh, milieu en duurzaamheid als onderwerp van, van uh, onderzoek of onderwijs hebben. Dus dat is niet uh, een groot gemene deler. Als je inderdaad zeg maar, uh, zeg maar weg van Beijing, weg van de grote centra's... weg ook van de, uh, de hoogontwikkelde bevolking... dan is het een heel ander verhaal. Dan is dat bewustzijn er helemaal niet. En dat geldt ook nog eens, komt ook nog eens bij dat er een groot aantal producten zijn... als we het even bij vis houden... Uh, die, waar helemaal geen labelingssystemen voor bestaan. Bijvoorbeeld, uh, ik heb laatst uh, in China kwal gegeten. Uh, Chinezen zijn helemaal dol op kwal. wordt op, ook op grote schaal uh, gekweekt. Uh, nou... Dat wordt in het Westen niet gegeten. Dus is er eigenlijk geen labelingssysteem en geen certificering voor. Dus daar valt ook niks te kiezen rondom kwal. En zo gaat het ook bijvoorbeeld rondom zeekomkommers en andere producten. Maar zijn er ook niet duurzaam gevangen kwallen? Ik zou het niet weten. Is het nou, lekker kwallen, eigenlijk kwal? Nou, het, de smaak is eigenlijk heel erg lekker. Uh, maar wij, wij Westelingen kunnen niet overweg met de textuur. Van, het is glibberig en je moet ontzettend kauwen. En uh, ja, dat maakt dat je toch een zekere aversie daar... Maar Chine Chinezen vinden het echt een delicatesse. Uh, en ze worden dus ook echt gekweekt. Het is niet zo dat ze alleen maar gevangen worden in de zee... maar er zijn echt kwallenkwekerijen, grote kwallenkwekerijen. En niet alleen in China, ook in andere Aziatische landen. Maar ja, zolang uh, Westerlanden landen daar geen prioriteit aan geven, komen er geen labelingssystemen. Het, het moeilijke lijkt mij met dat er zoveel problemen zijn die met milieu samenhangen. En dan zo'n enorm land als China. En dan ook nog eens wat, wat we hier in Nederland al zien. Als je gaat rekenen, dat bijvoorbeeld een windmolen moet ook weer ja. gemaakt worden, moet onderhouden worden. Kan niet het ja. hele jaar door leveren. Dat het altijd veel complexer is dan het aanvankelijk ja. leek. Ja. Nee, het is, als je snel oplossingen uh, voor iets wil, dan moet je niet in dit veld zitten. Het is inderdaad vreselijk complex. Het wordt ook alleen maar complexer met een globaliserende wereld... waar steeds meer zaken met elkaar uh, afhankelijk zijn, ook internationaal. Uh, zeg maar, doorzicht door waar producten nou precies vandaan komen... en hoe ze gemaakt worden, uh, is steeds moeilijker. Omdat de ketens zeg maar, van, tussen producenten en consumenten eigenlijk veel langer zijn. Dus inderdaad, het wordt complexer. En, maar je bent en... niet moedeloos, nooit? Nee, nee, nee, nee. nee, dat ligt niet in mijn aard. Nee. Nee. Nou ja, en het heeft ook weinig zin. En, en daarnaast is het natuurlijk ook... Ik ben wetenschapper, ik fascineer me ook door een heleboel dingen. Ook als het complex is en ook als het uh, een probleem blijft... en het niet opgelost wordt, dan vind ik het nog fascinerend. Omdat ik wil weten, hoe komt dat nou precies? Waarom? Wat zijn de drijvenveren achter mensen... die inderdaad doorgaan met milieuvervuilen... of doorgaan met uh, wateronttrekken? Ik ben een keer bij de Gele Rivier geweest... en die stopt gewoon midden in het land. Die komt gewoon niet meer bij de zee. Ik denk van, hoe is dat mogelijk? Is de, ja, Dat wil ik dan weten. En de, hoewel ik weet dat ik dat nooit zal oplossen... ben ik wel gefascineerd in. Wat zijn nou precies alle incentives en drijfveren... van boeren, maar ook grote industrieën... om zoveel water te onttrekken? En waarom gebeurt er eigenlijk zo weinig aan? Waarom is een overheid daar niet actief op? Ja, dat is een fascinatie van wetenschappers. En Bent u somber over de wereld? Want we hadden het, het over klimaatverandering... over steeds meer mensen op de wereld... over schaarste en voedsel. Als u, als u naar de toekomst kijkt, ziet u dan... Nee, Een ik, ben nee ik, ben niet, ik ben geen doemdenker. Ik ben ook niet zo zonder. Ik zie, ik zie wel uh, zeer grote en complexe problemen. Maar ik zie ook heel veel inventiviteit. en heel veel nieuwe ontwikkelingen die me wel hoopvol maken. En zeker, zeg maar, nou ja, in China, dat het ook ontzettend snel de goede kant uit kan gaan. Dank u wel, Arthur Mol, hoogleraar Milieubeleid, onder andere in China. Dit was Labyrinth voor deze week. We zijn er volgende week weer. Zelfde zender, zelfde tijd. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een hele vrolijke avond. En u kunt ons meedoen als u dat wilt. Labyrinthradio at Do we have a deal?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 Kruispunt is weer terug op de zondagavond. Met een zomerse aflevering vanaf camping De Heimolen in barle nassau ja, hier ben ik opgegroeid. Hier ligt mijn hele jeugd. Zelfs de caravan die mijn ouders hadden, die staat er nog steeds. Campingverhalen over liefde, geluk, maar ook over de zorgen van alle dag. Vanavond in Kruispunt TV, 11 uur, RKK, Nederland 2.